Jee G, Slofstra... Meneer Slofstra schrijft voor ons de vragenlijsten af. En al er is veel more te doen. Het is niet gehoorig. Heeft het niet, hoor. Als meneer Balk het maar niet hoort, want dan gaat hij hard oplezen. Je parle tout la lange, excepté la langue Française. Paske zet u een lange tradivisie. Juist. U wist het al. Maar meneer Asjes nog niet. Ach, meneer Slofstra, bemoeit u zich er toch niet altijd mee...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 Als we ons verloven, en je vraagt, ben je trouw, zeg ik nooit tegen jou. Oh. Wat was uw vader eigenlijk? Mijn vader was schipsmakelaar. Waarom vraag je dat? Zomaar. Oh.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 Maar voor een kaartsysteem heeft Beert uit de druk. Juist. Dag meneer Meiring. Dag jou. Meneer Koning, kunt u even komen? Ik kom. Dank u wel. Hier is Hendrik Ansing. Dag Hendrik. Dag meneer Beert. Waarom heeft u me niet even gewaarschuwd? Dan had ik u kunnen helpen. Waar zou ik zo neerzetten? Op mijn bureau maar. Misschien kun jij met de rest helpen?